9 uur. Het NOS Journaal. Lizola Thomasen. Philips gaat de productie van tv's uitbesteden. Er komt een aparte joint venture tussen Philips en het Chinese bedrijf TPV dat tv's gaat maken. Daarmee wordt een knoop doorgehakt, want de tv-productie is al jaren een zorgenkind. Eigenlijk leverde de productie van tv's alleen geld op rond grote sportevenementen als de Olympische Spelen en het WK Voetbal. Toch werd de televisie van oudsher wel als een belangrijk product voor Philips gezien, net als de gloeilamp. Door tv's te laten maken in een joint venture blijft de merknaam Philips op tv's bestaan. Staan. TPV is een bedrijf dat monitoren maakt en waarmee Philips nu ook al zaken doet. De winst van Philips daalde in het eerste kwartaal met bijna een derde... vooral door de verliezen in de televisieproductie. In het eerste kwartaal van vorig jaar was de winst ruim 200 miljoen. Over deze periode was het 138 miljoen. Door de voorgenomen bezuinigingen op de brandweer leiden onherroepelijk tot meer slachtoffers onder burgers en brandweermensen. Dat zeggen de gezamenlijke brandweervakbonden. Ze willen dat minister Opstalten Estelten en de Tweede Kamer zo snel mogelijk een einde maken aan wat ze noemen de aantasting van het veiligheidsniveau. Volgens de bonden worden kazernes gesloten, aanrijdtijden opgerekt en er rijden er op de wagens minder brandweermensen mee. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan blijft aan de macht. Bij de presidentsverkiezingen zijn vrijwel alle stemmen geteld. En Jonathan heeft twee keer zoveel stemmen als zijn rivaal, de oud militair Buhari. Dat is voor de zittend president ruim voldoende om in één ronde te worden gekozen. Internationale waarnemers noemen de stembusgang in Nigeria de eerlijkste verkiezingen in decennia. Aanhangers van Buhari noemen de uitslagen in sommige zuidelijke regio's verdacht. Daar haalde Jonathan, een chri christen uit het zuiden... meer dan 95 van de stemmen. Jonathan kwam vorig jaar aan de macht in Nigeria... kort na de dood van president Yarjuda Hadouya. Dissidenten in Cuba hebben sceptisch gereageerd... op de hervormingsplannen van president Raúl Castro. Die heeft voorgesteld om de ambtstermijn van politieke leiders te beperken... tot twee keer vijf jaar... Castro presenteerde dat plan gisteren op de eerste dag van het congres van de communistische partij. Volgens mensenrechtenorganisaties heeft Castro het alleen, eh, plan alleen maar ingediend om nog tien jaar aan de macht te kunnen blijven. Dissidenten-economen zeggen dat Cuba veel meer haast moet maken met de hervorming van de economie, omdat die hopeloos verouderd is. Castro kondigde gisteren wel enkele voorstellen aan om de invloed van de staat op de economie terug te dringen, maar volgens dissidenten moet er veel meer gebeuren. Het weer overwegend zonnig. De temperaturen lopen daarbij snel op. Vanmiddag in het binnenland enkele stapelwolken, maar het blijft droog. De maxima lopen uiteen van 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Awb verkeersinformatie. In het uh, laatste staartje van de Spits zijn er toch nog een aantal ongelukken gebeurd. Op uh, de A1 uh, richting Amsterdam staat tussen Barneveld en Amersfoort Noord 7 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht door een ongeluk. Er zijn zelfs twee rijstroken dicht op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Knopert Oude Rijn en Evedingen. 8 kilometer file daardoor. En je uh, kan het beste omrijden via de A27. A12, Arnhem-Utrecht, tussen Veenendaal en Bunnik, 22 kilometer. De rechterrijstrook is bij Bunnik afgesloten vanwege een kapotte auto. En er ligt een oliespoor op de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam... tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein. Vijf kilometer file, twee rijstroken zijn er dicht. Ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Daarom file tussen Andelst en Ochten. Vijf kilometer. Delta Lloyd heeft goed nieuws.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het komend half uur in het Radio 1 Journal Aandacht voor de ruzie binnen de EU over vluchtelingen uit Tunesië. Maar eerst naar Gerommel binnen de katholieke kerk in Nederland. De paus zelf, paus Benedictus, moet aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht, de leider van de kerkprovincie, tot de orde roepen. We houden de kopstukken van de katholieke kerk, hebben de paus hierom gevraagd. De conservatieve Eik heeft volgens hen onder traditionele katholieken... alle krediet nu verspeeld. Nellie ja, Stienstra is van het contact rooms katholieken Goedemorgen, mevrouw Stienstra. Goedemorgen. Dat zijn forse woorden. Wat heeft de aartsbisschop misdaan, volgens u? Um, het is algemeen bekend in het aartsbisdom dat de aardbisschop met mensen omgaat op een wijze... die nou niet bepaalt het predicaat christelijk... Uh, Verdiend. En wat bedoelt er u daarmee? Wordt... Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, er wordt zonder overleg van alles en nog wat beslist. wat mensen zwaar raakt. wat mensen pijn doet. waar mensen door uh, hun functie verliezen ook. En dat schijnt allemaal te kunnen zonder dat daar uh, ja, enige, uh, enige vorm van empathie. Uh, ...een rol speelt. Heeft hmm. het allemaal te maken met het sluiten van uh, de priesteropleiding in Utrecht. Is dat de pijn die er nog zit? Dat is één van de pijnen die er nog zit. Er zijn er meer. Er zijn heel veel mensen die, uh, nou ja, hebben moeten ervaren... ...dat een aanvaring met de Malibaan uh, je duur te staan kan komen. Daar is de vorige econoom, de heer Boezer, een voorbeeld van. Hmm. Daar is nu de econoom van het bisdom Groning Leeuwarden een voorbeeld van. Want wat van gebeurt er dan met deze mensen? Nou, Boezel is ontslagen en Van der Zend wordt met ontslag gedreigd. En dat heeft te maken met kritiek die ze hebben gehad? Of, dat of... heeft te maken met kritiek die ze hebben gehad. Ja. In Maliban, daar is het de bisdom gevestigd, dat is het, het adres. Ja. ja. Is de bischop op zijn gedrag aangesproken? Bijvoorbeeld doe u? Uh, ik heb, nadat ik zelf in conflict ben gekomen met de bischop... en dat had inderdaad met het conflict te maken... Uh, heb ik gepoogd om tot een bemiddelingspoging te komen... Uh, ik heb gevraagd om arbitrage, dat is afgewezen. Ik heb gevraagd om de kwestie voor de geschillencommissie te brengen, ook dat is afgewezen. Die geschillencommissie is trouwens intussen opgeheven, want er wordt hier veel opgeheven. Uh, toen heb ik met behulp van mijn advocaat, uh, mevrouw Schuur uit Rotterdam, een 32-pagina-tellend uh, verzoekschrift om de kwestie te bekijken in Rome ingediend. En ja, sindsdien is mijn uh, vertrouwen in het kerkelijk recht nou niet bepaald gestegen. Dat, uh, uh, dat hele stuk is in de prullenmand beland. En ik kreeg een weinig zeg, een briefje terug. Met de mededeling dat het op lokaal niveau opgelost moest worden. Terwijl het op lokaal niveau al spaak gelopen was. Maar is er inmiddels niet bemiddeld dan door nuncius François Bakke? Dat is niet in mijn geval gebeurd. Dat is gebeurd in het geval van ah. de heer Van der Ven. Maar, we... maar er is dus wel met hem gesproken op hoog niveau. Er is gesproken op hoog niveau, maar kijk, degene bij wie, wij, bij wie dat bezwaarschrift ingediend moest worden... dat was toen nog secretaris Piacenza van de Congregatie voor de Klerus. Dat is dan kardinaal-prefect Piacenza van de Congregatie voor de Klerus. Die heeft een persoonlijke band met uh, Monsia Eik. En blijkbaar is dat voldoende om een gewone leek, zoals ik het ten slotte ben... Uh, geen recht te doen wedervaren. Nee. Nu waren mijn advocaat en ik eerst van plan om het, want de, er zijn nu nog twee mogelijkheden. Dat is bezwaar bij de rota, maar dat is ingewikkeld en duur. En ja, daar hebben we ook niet zoveel vertrouwen meer in. Dus nu zijn we van, nu, nu, nu, nu wordt er een, uh, uh, hadden we hadden al het plan om, een, uh, om de, de rechtstreeks van interventie te vragen. We waren van plan om dat in het najaar te doen, maar nu dit stuk in de Volkskrant er tussendoor gekomen is. Uh, kijk, het stuk op zich ligt klaar. Die 32 bladzijden met daarbij nog bijlagen. En uh, ja, een, be een begeleidend briefje waarin nog even uitgelegd wordt hoe de kwestie in elkaar zit is natuurlijk vrij snel geschreven. Ja. Mijn advocaat wil proberen om de kwestie voor, voor paas nog in Rome te hebben. Oké, okay, nou, we gaan ook maar eventjes, mevrouw Stienstra, naar uh, Hans Zuidwijk, woordvoerder van het uh, aartsbisdom Utrecht. Um, meneer Zuidwijk, dat klinkt niet al te best. Een interventie van de paus wordt gevraagd door mevrouw Stienstra. Is het zo ernstig mis um, in het bisdom? Die indruk heb ik niet, nee, maar uh, dat kunnen we natuurlijk altijd. Um, meneer Zuidwijk, volgens mij zit u op de speaker, of niet? Uh, dat is ja, kunt u die uitzetten en gewoon even met ons spreken, want anders ja. klinkt het niet voor de luisteraars. Is dit beter? Dit is veel beter, Dank. Heel goed. Even terug naar mijn vraag. Het, is, het, het klinkt behoorlijk hevig daar ja. met de uh, Hoe komt het op u over? Uh, het komt op mij over als uh, een oude koe die uit de sloten wordt gehaald. Mevrouw Stienstra klaagt over de sluiting van het convict. Uh, de Volkskrant opent daar vandaag mee. Dat is nieuws van een jaar oud, meer dan een jaar oud. Uh, in november, vorig, uh, november 2009 speelde dat. Nou, mevrouw Stienstra, even, even ingrijpend uh, hierop... vindt dat er nog steeds autoritair gehandeld wordt en niet geluisterd wordt. Is dat het geval wat u betreft? Nee, dat is niet het geval. Maar mevrouw Stienstra mag dat vinden natuurlijk. Nou, maar goed, ze mag dat vinden en gaat nu naar de pauze. Ja, maar ook daarvan kunnen wij haar niet weerhouden. Als mevrouw Stienstra denkt dat ze naar de pauze moet gaan, dan moet ze vooral naar de pauze gaan. Maar uh, ik uh, zou me kunnen voorstellen dat hij uh, niet verschrikkelijk onder de indruk zal zijn van wat ik tot nu toe heb gehoord. Maar meneer Zuidweef, wat vindt de bescherming eigenlijk hiervan, van die kritiek? Want het is aan, aanhoudende kritiek, ook van andere mensen nog, uh, over zijn gedrag, over zijn handelswijze. Wat vindt hij daarvan? Uh, de bischop is daar niet blij mee natuurlijk. Tezelfde tijd zeg ik tegen u, uh, aanhoudend gedrag van deze en andere mensen... dat valt allemaal wel mee. Hè? Als de Volkskant vandaag opent met katholieken eisen, ingrijpen, paus... Dan denk je, ja, welke katholieken zijn dat nou precies? Hè? Mevrouw Sienstra en mevrouw Schuur En uh, zo zullen er nog een paar zijn, ongetwijfeld, die dat vinden. Maar uh, er zijn ook mensen die brieven schrijven naar de minister-president. met de mededeling dat hij moet aftreden. omdat hij uh, het landsbelang verkwanselt en ga nou, zo maar door. U, u neemt dit niet zo serieus? Ik neem het niet vreselijk serieus. Nee, nee, nee. Ja, dat was... Ook omdat het nergens zo gaat. Ja. De sluiting van het convict, dat, dat zou goed zijn om dat nog eens een keer te zeggen... heeft plaatsgevonden omdat het geld op was. Mevrouw Stienstra is er nou in geslaagd om in de Volkskrant een podium te krijgen... overigens zonder dat de Volkskrant met ons gebeld heeft om te vragen hoe wij er tegenaan kijken. Om nog eens een keer een oude beschuldiging te kunnen debiteren... namelijk dat wij een legaat zouden hebben gehad om het convict open te houden. Het is niet waar. Wij hebben de jaarrekening 2009 verstuurd aan een aantal mensen... Waaruit blijkt dat daar geen sprake van is. Ook in 2010 is zo'n legaat er niet geweest. Het is eenvoudigweg niet waar. Het is gelogen. En dan kun je die beschuldiging wel voortdurend herhalen. Maar daar wordt hij niet waarderen van. En nu meneer Zuidwijk, is mevrouw Sienza een van de weinigen... die met klachten komt of komen er meer klachten binnen? Er komen hier altijd klachten binnen, maar dat gebeurt gelukkig niet dagelijks en dat gebeurt niet wekelijks. En dat zijn klachten van allerlei soort en aard over liturgievieringen in parochies, maar ook zo nu en dan wel over het bisdombeleid. Dat is niet te voorkomen, maar daar schetste ik dus de parallel die ik zojuist schetste met hoge bomen die veel wind vangen. Dat is in de kerk zo, dat is in de politiek zo, dat is overal zo. Maar okay. het is niet zo dat wij aan het werk niet toekomen vanwege de afhandeling van de klachten. En ook niet omdat we ze laten liggen, voor de Goed, duidelijkheid. Nou, u heeft ook aangegeven niet met elkaar in discussie te willen op de zender, dus dat doen we ook niet. Uh, wel even terug naar mevrouw Stienstra, want uh, we willen u toch ook de mogelijkheid geven om hierop te reageren. Um, de woorden van uh, meneer Zuidwijk zijn dat hij het niet serieus neemt en hij um, heeft het over een nou, toch persoonlijke veten. U, u bent ook al eerder in conflict geweest hè, met de bisschop. Is dit een persoonlijke vete? Dit is absoluut geen persoonlijke vete. Sterker, ik heb toen het pas speelde uh, een aantal malen aangeboden om een gesprek met de bischop onder vier ogen te hebben. Maar daar is geen doen aan, want daar moet de heer Zuidwijk altijd zelf bij aanwezig zijn. En dan noem ik het geen gesprek onder vier ogen meer. Ja. Bovendien, uh, in dat stuk in de Volkskrant... Uh, wordt ook wel degelijk uh, de naam genoemd en een uitspraak van de fondsenwerver... of de voormalige fondsenwerver wellicht, van het aartsbisdom... die daarin bevestigt dat die 2,5 miljoen euro er zijn. Ik heb dat niet uit mijn duim gezogen. Goed. Er bestaat een e-mail waarin dat wel degelijk wordt gezegd. Nou, ik heb het vermoeden, mevrouw Stienstre. Ja, ik, ik moet u toch even afronden... want ik heb het vermoeden dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is. U gaat in ieder geval nu uh, om interventievragen van de PAUS. Dat heeft u uh, kunnen uitleggen bij ons. Nellie... Van het contact Rooms-Katholieken. En ik hoor ook Hans Zuidwijk, woordvoerder van dat Aartsbistom in Utrecht. Dank allebei. Het is bijna kwart over negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Snijden in de budgetten voor innovatie en ontwikkelingen. Dat hebben veel levensmiddelenfabrikanten gedaan de afgelopen jaren. En in de supermarkt was dat goed te merken, 2010. Er waren weinig succesvolle introducties. Uitzonderingen, dagen later natuurlijk. Eén zo'n uitzondering was de ontwikkeling van kleine tomaatjes en komkommers. Speciaal bedoeld voor kinderen. even Jeroen Schutijzer zocht de producent op in een kas in het Westland. Dat zijn dus uh, vliegende hommels. Ja, dat is een, uh, een hommelkast. Die hommels vliegen uit om de planten te bestuiven. Ja. Zonder hommels geen heerlijke tomaten. Nou, we zijn hier in een kas. Chantal Oostvogels van de Greenery. Fret en het groenvoer, die staan ook in de top 20 van de meest succesvolle nieuwe producten. Fred en Ed Groenvoer zijn mini-tomaatjes, uh, mini, uh, mini paprikaatjes, mini-komkommers. En die zijn eigenlijk speciaal uh, zo verpakt... dat ze meer geschikt en meer aantrekkelijk zijn voor kinderen. Want ja, kinderen die lusten helemaal geen uh, fruit. Ze kiezen eerder voor uh, chips of uh, een nuts of een mars. Ja, en toch merken we dat kinderen wel heel goed fruit lusten... als het maar op de goede manier aangeboden wordt. En dat is ook wat we geprobeerd hebben te bereiken. We hebben een aansprekend karakter geko uh, gekozen... Wat ...kinderen ontzettend leuk vinden, ontzettend goed aanspreekt. Groenvoer, dan moet ik altijd aan mijn konijn denken. Dat is wat alle volwassenen antwoorden op het moment dat we die term voor het eerst laten vallen. Kinderen daarentegen vinden dat een hele stoere benaming. Nou blijkt uit onderzoek dat veel bedrijven bezuinigen op innovatie. Herkennen jullie je daarin? Nou, niet direct, want innovatie in de tuinbouw vraagt gewoon een langere tijd om een nieuw product te ontwikkelen. Je hebt niet binnen een paar maanden een nieuw ras... Nee, je kan niet even een nieuw smaakje toevoegen of een ingrediënt toevoegen of eruit halen. Je moet echt planten opkweken. En je moet ook kijken of die planten consequent dezelfde smaak, tomaat of komkommer of appel of wat dan ook, blijven produceren. En het is gewoon een langjarig proces en dat kun je niet onhold zetten omdat het economisch even wat minder gaat. Ronald Laurijzen van marktonderzoeker Symphony IRI. Wat waren de afgelopen jaren eigenlijk hele succesvolle nieuwe producten? Ja, dan moet je denken aan producten als Coca-Cola Zero. kleine krachtige het wasmiddel van uh, Robijn en Omo. Uh, casa, die mama van uh, dokter Oetker. Dan, dan zijn dat wel succesvolle introducties geweest. Wat verwacht u in 2011? Ik verwacht dat in, in 2011 dat dat een veel beter jaar gaat zijn voor, uh, voor innovatie. Je ziet dat het, uh, dat het optimisme bij de consument wat, wat aan het toenemen is. Ja, ik verwacht dit jaar behoorlijk wat nieuwe producten die de markt zullen doen toenemen. Nou, Fred en Ed staan nu op de 1e plaats. Karin Leuwik, kan dat nog beter? Nou, ik moet zeggen, wij zijn al enorm trots als kleine speler eigenlijk... in de, in de voedingsmiddelenbranche dat wij dit bereikt hebben. Het is echt een fantastische prestatie. We staan tussen de, tussen de allergrote bedrijven, zeg maar. Unilever en ja. Procter Gamble. Absoluut, absoluut, ja. Dit is zo'n zakje. Ja, dit is een zakje met uh, drie mini komkommers. Nou, dit ziet hier wel leuk uit. Dit ziet er ontzettend leuk uit. En ja, mijn kinderen worden hier altijd ontzettend blij van. Dus uh, wat dat betreft heb ik thuis gelukkig ja. twee goede proefpersonen. Anders krijgen ze slaag. Als die van u het al niet leuk vinden, dan... Uh... Nee, gelukkig heb ik echt groente- en fruitliefhebbers. Dus uh, dat hebben ze wellicht met de paplepel ingegoten gekregen. Maar wel op een vriendelijke manier. Er is een top 20 van de meest succesvolle nieuwe producten in de supermarkt vorig jaar. kunt u bekijken via onze website via nos.nl. Good luck Jonathan lijkt president van Nigeria te blijven na de verkiezingen van afgelopen weekend. We gaan het zo even over hebben. Eerst naar Dennis Mooi. Hoe is de ochtendspits? Nou, een, beetje, een beetje rommelig uh, is oh. het staartje van de spits. Want er zijn uh, het laatste half uur, drie kwartier, een aantal ongelukken gebeurd. Er staat nu zo'n 125 kilometer aan files. Acht kilometer daarvan staat op de A2 utrecht Den Bosch Tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Everdingen. En dat uh, komt er een ongeluk daar. Twee rijstroken zijn er dicht. moet je vanuit Utrecht naar het zuiden. Rij dan via de A27. Op de A12, nee laten we eerst de randweg Eindhoven, de, de N2 in de richting van Maastricht. Want daar is op de parallelbaan, dat is dus de N2, een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Eindhoven Centrum en Veldhoven Zuid staat drie kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht. Je kan het beste via de hoofdrijbaan rijden en dan na Eindhoven weer keren bij de eerstvolgende afrit. En dan uiteindelijk weer bij de afrit Veldhoven Zuid als je daar moet zijn eraf gaan. Dan op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 20 kilometer. En op de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenissen en het knooppunt Vaanplein 7 kilometer door een oliespoor. Twee rijstroken zijn er dicht. En ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Andost en Ochten staat vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhoff is al de hele ochtend op de grebbelinie. Dat dreigt een rijksmonument te worden. Inclusief vuile bunkers. Joris, als ik even mag storen. Stel dat het wordt een rijksmonument. Is dan in deze tijden van bezuinigingen te verwachten dat ze een bak met geld pleegkieper in de loopgraven? Nou, ze krijgen voornamelijk status uh, dan. Dat is het toch. Als het Rijksmonument wordt, dan is het niet dat er meteen uh, duizenden euro's bijkomen... maar dan is het status dat er niet te veel aan verandert. Ja, het is ook een teken van samenwerking. Dus dat de mensen eigenlijk het eens zijn dat iets de moeite waard is om te bewaren. En die status, die heb je dan nodig. Ja, u bent van de Stichting Rebelini. Uh, uh, u bent van de stichting vernieuwing Gelderse Vallei... waar alles uh, uh, wat hiermee te maken heeft bij elkaar komt. Die status heb je nodig om er weer wat van, van te maken. Uh, de staatssecretaris komt dus niet met zakjes geld van... Uh, hier hebt u ze mevrouw en uh, kijk maar wat u ermee doet. Ik blijf altijd hopen. U denkt wel dat dit daar straks mee komt? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Maar de aanwijzing komt eigenlijk wel op een heel strategisch moment. Op dit moment worden de nieuwe coalities gevormd... van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht en Gelderland. En uh, het zou uh, heel mooi zijn als deze colleges deze Rijksmonumentale status meenemen in hun investeringsagenda. Dan ja. nou kunnen we allemaal over geld praten en over hoe dat allemaal politiek allemaal geregeld moet gaan worden. Er komt gewoon een kuiken voorbij uh, lopen. Als je even kijkt hoe die kuiken klinkt. Ook goede tekst. Um, u kon mooi uh, vertellen hier net over hoe hier uh, het, het, het fort aan de Buursteeg wordt uh, door tweeën gesplitst uh, door de trein. Uh, aan de ene kant was een camping. Uh, dat wordt uh, weer, weer opnieuw uh, ingericht aan deze kant. Loopt u een beetje mee naar beneden was dan de dijk die aangelegd is uh, in het midden van de 18e eeuw. En dan, um, uh, je kon hier, hoe noemde u dat? Het banket? Dit is het uh, banket inderdaad. Hier konden de soldaten zich opstellen achter de borstwering. Relatief veilig. 1,40 meter. 1,40 meter. Inderdaad, dus dan kon je overheen schieten met het musket. En aangezien dat het natuurlijk wel even duurde voordat je dan weer kon schieten... werd er een stapje achteruit gemaakt, ietsjes naar beneden. Klaarmaken voor het tweede schot. Ja, ja. en hier, dan kunnen we... Ja, met dat kuikertje komen we uiteindelijk... Aan de ene kant is een Duitse bunker, hier is een Nederlandse bunker. En uh, eerste schot, tweede schot. Hier konden drie militairen in. en uh, Even aan de zijkant, drie militairen in. En hoeveel schietgeweren waren er. Uh, er zat uh, één mitrailleur in, één lichte mitrailleur. De bezuinigingen waren er toen al in 1940. Uh, ja, ook toen moesten er al keuzes worden gemaakt. Ja, nou, die worden er nu ook gemaakt. Hier in deze bunker, je kunt er niet in, maar er staat water in. En het mooie is, het water staat stil, maar het stinkt niet. Joris van der Kerkhof. Bij de Gerbelinie was die vanochtend, en daar gaat het dus om status. Het dreigt daar of het wordt waarschijnlijk een Rijksmonument. Dit weekend werden verschillende staten in Amerika opgeschrikt door tornado's. Zeker 44 mensen kwamen om het leven. Naar meer slachtoffers wordt nog gezocht. Een groepje scholieren zag een tornado op zich afkomen en filmde het geheel. Holy shit! Yes! Oh bro, super chill. In Dit is like Dat is geen spelletje, riep deze moeder van deze pubers naar de schuilkelders. Een groepje pubers filmde vanuit het raam de tornado in de buurt, maar die kwam ineens wel heel dichtbij. Veel mensen werden verrast door de tornado's, zo vertelde deze medewerker van een winkel in North Carolina. Ineens zag hij aan de overkant van de straat een enorme wervelwind op zich afkomen. Ik was in het midden van de the store, de the home decor desk, met een klant. Just start seeing a bunch of employees and customers kinda running back towards the back and asking what's going on. They said, Well, there's a tornado outside. So um, I made my way up front uh, to our front exit door, and when I looked out the window, uh, the tornado was over uh, like the tractor supply across the street from us. Medewerker zag de tornado en stuurde daarop alle aanwezigen naar achteren. Tijdens een wervelwind zijn de badkamer en toiletten de veiligste plaats in het gebouw, vertelt hij. Maar het werd toch nog even spannend. When we got everybody to the back, I, I thought we would all be okay, but when it when we got everybody into the hallway and there wasn't uh, enough room for everybody, that's just that was about the time I started worrying and then the roof started peeling. You know, a lot of metal tearing veel mensen veel mensen bang. Dat is vooral wat ik herinner. Het past ook maar net daarachter in de winkel. Alle aanwezigen overleefden de tornado. Van de winkel is vrijwel niets meer over. En zo vlak voor het eind van het jaar zijn ook veel scholen beschadigd door de windhozen. Brandweer en vrijwilligers doen hun best om de laatste zes weken van het schooljaar mogelijk te maken voor scholieren. You're six weeks from the end of school and people there are just trying to figure in the world they can do in the short term to have these children do what they need to do and then in the long term how they pay for the infrastructure to rebuild a school in onmogelijk. Veel schade dus aan gebouwen. Veel mensen raakt ook al hun bezittingen kwijt door de woeste tornado's. Basically our house is gone through the tornado and thank God we were not there me and my child and boyfriend we voelen het voor de rest van de families. En hopelijk iedereen goed Ja, die mensen zijn dus alles kwijtgeraakt. Zeker 44 mensen, zoals ze zeggen, kwamen dit weekend om bij die zware tornado's in de Verenigde Staten. We blijven nog even in het buitenland. Zo vlak tegen het eind van het Radio 1-journaal. Want wij gaan naar Nigeria. Kortelijk, Jonathan blijft waarschijnlijk president daar. Van de 31 miljoen getelde stemmen krijgt Jonathan er bijna 20 miljoen. Daarmee zou Nigeria weer een president uit het zuiden krijgen. Ondanks de ongeschreven regel dat een president uit het zuiden moet worden opgevolgd door iemand uit het noorden. Correspondent Koert Lindeyer in Lagos, Nigeria. Koert, is dit dan een verrassing? Ik heb zeker afgewacht dat. Ja. Ja. Um, Kort, we moeten je even onderbreken, want de lijn is heel erg slecht. Ik weet niet of er nog een mogelijkheid is dat de lijn beter wordt tussen nu en een paar seconden. Um, Zullen we het nog een keer proberen? Ja, dit gaat al beter. Dit gaat beter, ga door. Nou ja, nogmaals, hij heeft, uh, de, de verwachting was dat hij zou winnen. Maar wat toch de nodige wenkbrauwen doet voor ons... is de overweldigende overwinning die Jonathan in het zuiden heeft behaald. Daar waar hij vandaan komt. In sommige dit staden, staten in het uiterste zuiden haalt zijn rivaal Buhari... soms maar echt enkele stemmen. Terwijl Jonathan dan bijvoorbeeld een miljoen stemmen haalt. En dat doet toch een beetje het vermoeden... Uh, ontstaan dat daar een frauderend handje voor Jonathan uh, heeft gezeten. Ja, en kort. Nou heeft Nigeria ook wel de reputatie dat de verkiezingen daar zelden eerlijk zijn. Um, wat zou je over deze verkiezingen kunnen zeggen? moet het afzetten tegen de verkiezingen in 2007, de laatste verkiezingen, en die waren een soapopera Toen stonden er nog mensen in de rij om te gaan stemmen en werd de uitslag al bekend gemaakt. Toen kwamen er mannen op brommetjes die uh, stem, uh, stembussen weghaalden en die vervolgens uh, volpropten. Nou, dit keer is er ongetwijfeld ook weer fraude ge uh, geweest, maar slimme fraude, geloofwaardige fraude, en op veel minder grote schaal fraude vond plaats, bijvoorbeeld bij het opstellen van het kiesregier. Ik heb een heleboel kinderen in de rij zien staan uh, om te stemmen. Als je dan vraagt hoe oud ben je? Ja, ik ben 18 jaar. Wanneer ben je geboren? In 1999. Er zijn enkele godvaders hier in de politiek, zoals David Mark bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor, voor het parlement. Uh, die uh, bleken niet te zijn herkozen bij het tellen van de stemmen in een kiesdistrict. En vervolgens werd in de hoofdstad Abuja bekendgemaakt dat ze wel... Hadden gewonnen. Dus er is wel fraude geweest, maar op kleinere schaal en slimme fraude. Hm. Maar als de ongeschreven regel is dat de president uit het zuiden moet worden opgevolgd door iemand uit het noorden, um, legt het door de zich dan neer bij deze uitslag, denk je? Er zijn al relletjes geweest in het noorden. Ik weet dat gisteren... Uh, Westerse ambassadeurs in Abuja bijeen zijn geweest... omdat ze zich zorgen maken... over eventueel toenemend uh, geweld. Ja, de spanning tussen noord en zuid... is door deze verkiezingsuitslag opgelopen. Maar dit is niet een land... neem bijvoorbeeld Ivoorkust hier in de buurt... dat zal exploderen... als het om verkiezingsfraude gaat. Of een uitslag die niet wordt gewenst... door een bepaalde kandidaat. Dit is een land waar implosies van geweld plaatsvinden en die vinden er eigenlijk op dagelijkse schaal plaats, Of het nu om islamitische sectes in het noorden gaat of de Niger-delta waar olie wordt uh, gewonnen. Dus die vormen van geweld zullen doorgaan en dat is uiteraard ook Misschien wel de allergrootste uitdaging voor Jonathan... als hij straks officieel president is verklaard om dat soort geweld te stoppen. Ja, nou is er ook nog de corruptie die Nigeria voor een groot deel lam legt. Hè? Terwijl het zo'n welvarend land zou kunnen zijn met alle grondstoffen. Denk maar aan de olie. Zou Goodluck Jonathan er iets van kunnen en willen maken? Of hij het wil, hij heeft zich wel gepresenteerd als hervormer, maar tegelijkertijd is hij op basis van dat verrotte politieke systeem aan de macht gekomen. Hij heeft om presidentskandidaat voor zijn partij te worden hij heeft hij 7000 dollar op de conventie van zijn partij uitgedeeld om zich te laten stemmen. Hij heeft een half miljard dollar aan overheidsgeld besteed om campagne te voeren. Dus hij is onderdeel van het politieke systeem en daarmee is het zeer, zeer twijfelachtig of hij die corruptie zou kunnen bestrijden. Zijn, op zijn rivaal, Buhari, had dat wel beloofd en dat is een van de redenen waarom de godvaders van de politiek in dit land hem niet steunden. Kurt Lindeijen over de verkiezingen in Nigeria en de winnaar Good Luck, Jonathan. Het is uh, bijna half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Later op de dag uiteraard meer, ook van de collega's van de KRO. Sven Kokkelman. goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Als we de Polen niet als de solemieter beter gaan behandelen in het land... dan keren ze ons de rug toe en dat is buitengewoon slecht voor de economie. Waarschuwing van de Polen zelf aan het adres van de minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. En uh, dat huwelijk tussen prins William en Kate Middleton. Zijn jullie daar ook zo vol van al? Nou, enorm. Mm, ja. Nou, de, de Britten ook helemaal niet. Oh. Ze gaan namelijk massaal op vakantie. Het kan ze geen bal schelen. Ja. Daarover gaat Goedemorgen Nederland. Zometeen, na het nieuws van half tien, Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de voorgenomen bezuinigingen op de brandweer leiden onherroepelijk tot meer slachtoffers onder burgers en brandweermensen, zeggen de gezamenlijke brandweervakbonden. Volgens de bonden worden onder meer kazernes gesloten en aanrijdtijden opgerekt. Ze willen maatregelen van minister Opstelte en de Tweede Kamer. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. AMB, ah, verkeersinformatie. Ik begin bij Eindhoven. Want op de randweg N2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Even over de parallelbaan. Tussen de afritten Eindhoven Centrum en Veldhoven Zuid is de weg afgesloten. En dan staat er een file van 3 kilometer. Op de hoofdrijbaan van die A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht is tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt de Hoogte rechtterrijst ook zo dicht. Zodat de hulpdienstvoertuigen erbij kunnen komen. Dat levert ook veel op daar, tussen de knooppunten Batendorp en de Hoogstad, uh, 7 kilometer in zuidelijke richting. Dan de A2 utrecht tembos tussen het knooppunt Oude Rijn en het knooppunt Evendingen, 9 kilometer door een ongeluk, twee rijstroken zijn er afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan het beste omrijden via de A27 en de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Veenendaal-West en Driebergen, 14 kilometer. A15 vanuit de Europoort, tussen Spijkenissen en het knooppunt Vaanplein 8... door een oliespoor, twee rijstroken zijn er dicht. En bij Rotterdam staat er een kapotte vrachtwagen op de A20... in de richting van Hoek van Holland. Tussen het knooppunt plein en Rotterdam-Krooswijk... drie kilometer en is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Strenge reizen aan de Polen zijn slecht voor onze economie, zeggen de Polen zelf. Roermond wil een parlementaire enquête naar de A73 tunnels. De Britten lopen niet warm voor een koninklijk huwelijk en het ochtendtumeur van Henk Westbroek. 3 over half 10. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. <truid> Maria de Beers is vanochtend in Amsterdam. In een van de oudste stukjes van Amsterdam, de Wallen. En ook meteen een van de drugsbezochte stukjes Amsterdam. Maar hoe is het eigenlijk als je hier woont? Reacties en vragen kunt u kwijten op goedemorgennedeland.nl De strengreizen die minister Henk Kamp van Sociale Zaken wil stellen... aan Polen die hier komen werken, zijn slecht voor de economie. Als Nederland de Polen niet beter gaat behandelen... dan zoeken ze elders hun heil... terwijl ze in de toekomst hard nodig zijn voor de arbeidsmarkt hier in Nederland. Zegt Malgozata Boskasewska, belangenbehartiger van de Polen in Nederland. Mevrouw Boskasewska, goedemorgen. Goedemorgen, tjie da Goeieda <laughs> Goeiedag. Uh, dat zou ik ook zeggen als ik u was. Ja, dat zeg ik ook, ja. ja. Wat is er eigenlijk op tegen als wij arbeiders uit Oost en Midden-Europa zonder baan terugsturen? Wat is mis mee? Nou, die mensen werken ontzettend hard en uh, verrichten zware werk. En uh, niet altijd worden ze goed hier behandeld. En uh, op een bepaald moment mensen verliezen mensen hun werk, worden gedoemd door de werkgevers of uitzendbureaus. Ja. Dan zijn ze werkloos en dan zegt de minister hoppla terug naar Polen. Ja. Hebben we hebben jullie niet meer nodig. Nou ja, ze hebben geen werk. Ze hebben geen werk, maar moet je kijken waarom ze geen werk hebben. En waarom hebben ze geen werk? Nou ja, je, je kijkt dat, uh, hoe de ouders in de branche werkt. Uh, en Polen zorgen voor enorme flexibiliteit. Als er werk is, dan werken ze hard. Harder dan Nederlanders, uh, 40 uur uh, of meer per week. Er is geen werk, dan moeten ze lang wachten... Of soms bedankt de werkgever of de uitzendbureau voor hun diensten en dan staan mensen hier op straat. Ja, u zegt, als wij de polen niet, als de Sodomieter beter gaan behandelen, dan gaan ze weg. Nou, dit is mijn oproep inderdaad in de NEC Handelsblad van afgelopen vrijdag ik geef een negatief reisadvies om naar Nederland te komen werken. Omdat ik vind dat mensen hier onfatsoenlijk worden behandeld en worden uitgebuit. Er is niet voldoende informatie. En de schulden worden bij de Polen neergelegd. Ja, 70% van de polen Nederland werkt via uitzendbureaus, hè. Dat, dat gaan we vanuit, ja. Wat is daar mis mee met de uitzendbureaus? Nou, dat is een bekende oude verhaal, wat daar allemaal gebeurt. Uh, mensen komen naar, worden naar Nederland gehaald, worden slecht gehuisvest, sprake van onderbetaling. Uh, slechte, uh, maar vooral wat het is mis is, grote afhankelijkheid. Mensen zijn afhankelijk van het de, van de uitzendbureau wat betreft het inkomen, onderdak, het eten, verzekering. Ja. En op het moment dat mensen mondig worden en uh, hun rechten leren kennen... en ze gaan zich dat tegen verzetten, worden ze of gedreigd... Uh, dat ze hun baan gaan verliezen of inderdaad op straat uh, gezet. Ja, nou zonder enige poespas. Nou zegt de minister, uh, Henk Kamp dus, die zegt... ja, als het zoveel uh, glazer is daar bij die arbeidsbureaus, meld ze dan. Nou, die, die sommige mensen melden dat wel. Maar moet je nagaan, die mensen komen voor het eerst naar Nederland... en ze gaan vanuit dat ze hier een goede werkomgeving terechtkomen. En voordat ze achterkomen dat het mis is... en weten niet waar ze moeten zijn, bij wie moeten ze klagen. En sommigen die wel de weg hebben gevonden... naar zeer schaarse meldpunten of telefoonlijnen... Ja. die komen niet verder. Nee, maar die goed, je gaat toch een beetje voorbereid gevolpen. naar een ander land toe, of niet? Wat zegt u? Je gaat toch een beetje voorbereid naar een ander land toe, of niet? Nou ja, die, die mensen... Uh, niet iedereen uh, bereidt zich voor... Men hangt vanuit dat ze hebben goede vertrouwen in Nederland... Uh, dat het hier mensen worden goed behandeld, per definitie, is het Westen, West-Europa. Dus uh, men heeft, uh, goede, staat goed in, uh, in de boeken dat het een goed land is. Ja. En hier worden slecht behandeld. Ja. U maar, zegt als die Polen weggaan, dan leidt de Nederlandse economie daaronder. Natuurlijk, dat, weet ik, dat zeg ik niet alleen ik, maar ook de uitzendbranche. Ja, verklaar u nader, welke schade leiden, leiden we dan, sorry? Nou, dat is makkelijk vast te stellen bijvoorbeeld. Nu minister Kamp heeft ook aangekondigd... dat alle Bulgaren en Roemenen uh, hier geen uh, uh, tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen. En we lezen vandaag in trouw dat de tuinders uit Brabant uh, hebben willen... Eh, willen een kort geding eh, m, m, tegen minister aankondigen. Ja. Omdat ze, kunnen, ze zo afhankelijk zijn van, uh, van de Roemenen en Boeharen. dat ze niet kunnen zonder. en ze willen ko kort geding aanspannen uh, ja. tegen de minister. En precies hetzelfde geldt voor Polen. Maar is de, het punt van de minister nou niet net dat er een leger werklozen uit Oost-Europa. deze kant op komt. terwijl wij hier ook met werkloosheid te kampen hebben? Dat hij niet eerst die autochtone Nederlanders aan een baan wil helpen? Nee, dat is een verkeerde uh, verwoording. Uh, niet een leger werklozen. Die uh, Polen worden in, ne in Polen opgehaald en geworven door Nederlandse uitzendbureaus. Ja. Dus dat zijn een, uh, handige handjes die uh, men wil hier hebben. Ja. En niet werklozen in Polen, maar uh, mensen die hier uh, nuttige werk kunnen ver uh, verrichten. Ja. Dus de perceptie is verkeerd. Ja. Oké, okay, maar goed. De, u u, u drukt al Polen in de uh, in de kan van arme uh, kansarme arbeidsmigranten die vooral hier uitzien op het werk en ja. Om de kosten van de samenleving te leven. Dat is verkeerde uh, interpretatie. Ik probeer het standpunt van de minister te verwoorden. en Zijn zorg is nou net dat autochtone Nederlanders niet meer aan het werk komen. Omdat er hier uh, ook Polen, Bulgaren, Roemenen uh, en andere arbeiders uit Oost-Europa aan het werk zijn. En als die ook hun baan verliezen, dat het, uh, het, het bestand aan werklozen als maar groeit. Nee, dat is, uh, dat is niet het, uh, wat de minister zegt. Het probleem is dat is een, een minister heeft onlangs gezegd: half miljoen mensen leven van uitkering of werkloos of gehandicapten. En de minister voelt die potentiële. Arbeidsaanbod aan het werk zetten. Maar het is een, een behoorlijke mismatch, omdat die mensen willen het werk juist niet willen doen die Polen doen. Dat is een zware fysieke werk. Die mensen moeten van zes tot tien uur 's avonds werken. Die willen Nederlanders niet. Nee. Goed, dus u zegt er is geen alternatief. Die Polen die doen dingen die Nederlanders toch al niet zullen doen. Correct. Als die Polen uh, hun werk uh, verliezen, doen ze dan een beroep op uh, werkloosheidsuitkering bijvoorbeeld, werkloosheidsuitkering? Uh, nou, dat is niet alleen dat ze werk verliezen... maar soms worden ze in de uitkering zelfs gedrukt door, de, door, de, uh, door, de, uh, door hun bazen. Ja. Want als je uh, drie, ma drie jaar bijvoorbeeld heb hier uh, gewerkt in land- en tuinbouw... en uh, zo'n tuin wil zo'n uh, Poolse kracht behouden... dan zegt hij tegen een Pool... weet je wat, ga maar drie uh, maanden in de uitkering uh, ja. zitten en dan kreeg je opnieuw hetzelfde contract. Ja, en dat Terwijl is natuurlijk... die man heeft eigenlijk recht op een vaste contract. Dus ja. er worden alle soorten trucjes gebruikt. Maar dat is in alle sectoren van deze samenleving. Dat heet de flexcontracten. Dat is onder paars twee ooit in het leven. Ja, dat is uitmaat. juist. Maar van Nederlanders wordt het geaccepteerd. En van ja. Polen dus niet. Nee. En dat is het verschil. Goed, maar als de minister zegt... ik heb geen zin om alle mensen uit Oost-Europa... die hier hun werk verliezen ook nog eens van een uitkering te voorzien... wat zegt u dan? Wat uitkering te voorzien. Kijk, we zijn Europese burgers. We hebben rechten op, op, op, op uitkering. De minister kan niet zomaar dat zeggen. Ja. Anders moet hij een Europese richtlijn gaan veranderen. En dat wil hij doen. Op het, namelijk doet hij een probleem. Ja. Op het moment dat een, iemand hier een jaar heeft gewerkt... heeft hij een recht op een bijstand. Ja. En wil de minister dat veranderen... dat heeft ja. hij aangekondigd in, in zijn brief. Ja. Dan moet hij een Europese wetgeving gaan veranderen. En dat lukt dus niet. Maar als het hier zo beroerd is voor Polen... waarom komen ze hier dan überhaupt nog? Omdat die mensen uh, uh, willen hier verdienen. Wat ze hier verdienen is veel meer dan in Polen. Ze willen hier geld sparen om in Polen verder met hun leven door te gaan. Gaan de Duitsers beter met de Polen om dan de Nederlanders? Nou, ik denk uh, dat wat ik heb gelezen, dat de Duitse bedrijf, bedrijven denken vooruit. Ze willen uh, ook Polen gaan uh, uh, opleiding geven. Dat die Polen beter draaien uh, in hun bedrijven. Dat de Duitse economie en Duitse bedrijven concurreren zijn tegen de... Uh, opkomende markten en bedrijven uit China en India. Ja, als ik u twintig seconden geef in deze uitzending om een beroep te doen op de minister, wat zegt u dan? Nou, de minister, moet beseffen dat de Europese unie is voor goede en slechte tijden, en Europese uh, unieburgers hebben recht op bijstand en op fatsoenlijke behandeling. Dat is uw boodschap aan de minister. Ik dank u wel. Dank u wel. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Coca-Cola bestaat dit jaar 125 jaar. Vele andere frisdrankgiganten proberen dat drankje al decennia lang na te maken. Maar het recept is nog steeds uiterst geheim. Waarom lukt het maar niet om het na te maken? Hans Stuifbergen van Museum van de 20e eeuw met het antwoord. Ja, wisten we het maar. Op onze tentoonstelling 125 jaar Coca-Cola... Uh, besteden we uiteraard ook uh, aandacht aan dat geheime recept er circuleren al decennia lang allerlei recepten. En uh, wat zit erin, behalve zeg maar standaardzaken als suiker, water, limoensap, cafeïne, wat in meerdere drankjes zitten, zitten er waarschijnlijk in Coca-Cola zeven geheime uh, zaken. En dat is bijvoorbeeld sinaasappelolie, limoenolie, muskaatnootolie, korianderolie, kanelenolie, oranjebloesemolie. En volgens sommige recepten zeggen ze ook dat er nog wat alcohol in zit. En ik betwijfel dat ten eerste. Uh, ik denk dat niemand het uh, uh, precies weet, behalve het ...twee of drie uh, directieleden van Coca-Cola... ...want het originele recept ligt in een bankkluis in Atlanta, Amerika. Anders Hans Stuifbergen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl... ...voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Amsterdam. Naar de Wallen, naar Marielle Beers. Op de wallen, uh, waar het langzaam uh, dag wordt. Uh, we zijn net al, uh, er is net al een vuilniswagen voorbij gekomen om het een beetje op te ruimen. Maar ook twee meisjes met een uh, kaart die uh, nu al de weg kwijt waren volgens mij. Uh, Marian van der Veen, we staan, eigenlijk, we staan hier onder de toren van de Oude Kerk. Goedemorgen. komt de wijkagent voorbij. Dat is buurtregisseur. Uh, ja. Ja. U heeft het nu nog rustig. Lekker in het zonnetje staan we hier. En we kijken eigenlijk uit op uw huis, want u woont hier tegenover al meer dan 30 jaar. Uh, meer dan 30 jaar, ja. 35 jaar ongeveer. Mooiste uitzicht van Amsterdam op de oude kerk. Mooiste kerk van Amsterdam. Nou heeft u het natuurlijk ook minder meegemaakt, want toen u hier kwam wonen, toen was het nog uh, de, alle junks op de zeedijk, uh, veel uh, strijd... Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt natuurlijk. Want ik kwam hier in 1977 en uh, ja, het was een no-go area natuurlijk, de hele Zeedijk. En uh, we, ja, je kon er echt ook niet lopen. En een aantal mensen zijn er gebleven en die hebben, uh, nou, die hebben een vreselijke tijd meegemaakt. Toen zijn we met z'n allen als buurt uh, daartegen ingegaan. en uh, We hebben veel actie gevoerd en eigenlijk is dat ook het begin geweest van onze buurtkrant. Die nu in de 21ste jaargang is... En daar bent u beide aan verbonden. Naast mij ook Evelien Brilleman. U bent de journalist. Uh, Marianne die staat hier met een camera om haar buik. Dus de fotograaf. Uh, waarom was het zo belangrijk dat er destijds iets gebeurde? Ja, je, je, kon, je kon eigenlijk niet meer gewoon over straat uh, lopen. en uh, Mensen die hun huis uitkwamen die moesten zich eerst door groepen verslaafden heen worstelen voordat ze... Uh, hun, hun dagelijks boodschappen bijvoorbeeld konden doen. En het is toch ook doodzonde. Dit is het mooiste stukje van Amsterdam. Eén van de mooiste stukjes. Hè. Ik wil uh, niemand voor het hoofd stoten. Maar uh, het oudste. Uh, dit is een prachtige woonbuurt. Het is altijd ook woonbuurt geweest. En uh, dat, dat, dat moet je toch niet laten verloederen? Dat kan niet. Kijk, als een buurt verloedert... dan trek je allerlei uh, mensen aan... die uh, bij een verloedering passen... zullen we het maar zo uitdrukken... Dus de gemeente is op een gegeven moment begonnen. Kijk, hier is alles opgeknapt. Dus net het nieuwe restaurant geopend hier op het Oude Kerksplein. Uh, dan zie je een hele andere uitstraling. Uh, mensen genieten dan, kijken rond. Alleen zitten we nu met mensen die helemaal niet rondkijken. En gewoon hier denken van hier mag alles. Dit is een feestplek. We gaan hier gewoon uh, zuipen. En Want de junks zijn, ja. uh, zijn verdwenen. Ja. Maar daar is een ander soort terreur Andere voor soort, teruggekomen. We de Engelse zuiptoeristen. Nou niet alleen de Engelse natuurlijk. Er zijn ook heel veel Nederlanders die hier dan komen. En gewoon met z'n allen staan te schreven voor een prostitutie Dat doe je toch niet? Ik bedoel, ik woon er toevallig naast. maar ik zie het gedrag van mensen, je, je gelooft het niet. En mensen die gewoon op ergens staan te plassen. En die ik rustig erop aanspreek. En geen ordinair volk, hoor. Zeg van, meneer, doet u dat thuis ook? Uh, uh, maar daar heb ik een wc. Uh, nou ja, de antwoorden, dan sta je gewoon met je mond vol tanden. En ik had gewoon moeten zeggen, blijf dan thuis. Uh, maar, uh, ja, jullie moeten zelf weten of je hier gaat wonen. Geen enkel respect. Terwijl de gemeente enorm zijn best doet om uh, de boel hier weer op de rails te krijgen. Ze hebben dat, dat ambitieuze project uh, 1012. Ja, ja. Dat is de postcode van dit gebied. Uh, er, wordt, er worden panden opgekocht, dubieuze panden. Uh, er worden ateliertjes of tijdelijke uh, winkeltjes gevestigd in de oude peeskamertjes. Merkt u dat het daardoor leefbaarder wordt? Ja zeker. ja, zeker. Er is een deel bijvoorbeeld van de ouderzijdse achterburgwal waar je nu ook de gewone toerist ziet lopen en niet alleen maar de mensen die naar de, prostitue de prostituees komen. En uh, uh, het, het, het, misschien ook wel heel goed om nog eens even te benadrukken... dat de bewoners de prostituees niet weg willen hebben... maar dat die een evenwicht terug willen hebben. Een evenwicht wat hier eeuwenlang heeft bestaan en dat dat weer gewoon terugkomt. Dat je hier zowel kunt uitgaan als prettig kunt wonen. Mensen die willen zien hoe dat is, wonen op de Wallen, die moeten vanavond kijken naar Nederland 2. Dat is een documentaire, gemaakt van een buurt, door een buurtbewoonster. En ook, uh, u zit daar beide in. Hè? Ja. Ja. Ja. Zei Marielle Beers. <treeks> Straks, koninklijk Huwelijk en Aantocht in Engeland. Nou, de Britten lopen er niet bepaald warm voor. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. De VVV en Wereldwinkel in Zwartsluis zoekt een vrijwilliger. Ik vind het ook zo'n grappige combinatie. Uh, ja. VVV en Wereldwinkel. Want ja, hoe... Klopt, de Wereldwinkel is normaal niet zo druk. Nee. En uh, dus met de kringloopwinkel erbij, dan liep het wel aardig goed. Maar toen is er uh, een nieuw plan gekomen, omdat uh, de VVV niet meer, of bijna niet meer gesubsidieerd wordt. Nee. Dus dat uh, moest dus ondergebracht bij een winkel die vrijwilligers heeft. Oh, okay. En dat zijn wij dus. Ja. dus. Zo zitten we op dit moment, en dan komt de zomer eraan, het seizoen, en dan is de VVV weer drukker, en dan moeten wij toch, wat wereldwinkelvrouwen zijn, de VVV erbij doen. Ja. Wat verkoopt u al in de wereldwinkel? Wat vindt u zelf leuk? Ik kijk nu op een uh, lantaarn, kan er een lampje in van uh, gekleurd blik, en er zijn fietsjes en uh, die tuktuks, die uh, autootjes van alles. Maar het wordt, het wordt niet goed verkocht? Het wordt niet zo goed verkocht, nee. Stel dat u dit werk betaald zou kunnen doen, wat zou u dan ongeveer verdienen? Ik zou het niet weten eigenlijk. Nee. Misschien 1800 euro netto in de maand. Ik heb een beetje het gevoel dat Zwartsluis eigenlijk veel te klein voor u is in uw leven. Nou, ja, dat weet ik niet hoor. Ik kom eigenlijk uit Meppel. Ja. Dat is groter, hè. En er waren meer mogelijkheden. En waarom bent u naar Zwartsluis gegaan? Om een huis. Dat is dan wel, volgens mij best wel een moeilijke stap. Daar sta je niet bij stil, dan kom je later achter. Dat is altijd zo, hè? zo gaat dat. Ja. Ja. En zit u nu alleen in de winkel? Ik zit alleen. Bij de VVV? Is er nog niemand langs geweest vandaag? Ja, de VVV is iemand langs geweest, ja. Dat lijkt me het ook wel heel erg saai. Nou, ik heb een boek meegenomen, dus uh, dat oh. scheelt, hè? ja. Wat leest u? Uh, op het moment, ja, ik hou van Chinese boeken. Niet in Chinese taal, maar over China. Interessant. Bent u er ooit eens geweest? Nee, ik ben er net in begonnen. Ik denk dat het een roman is, maar daar hou ik niet zo van, ergens. U bent toch grootsteedser dan, uh, dan een zwart sluis, hoor. Ik denk het ook, ja. Maar ja, mijn man is een uh, echte sluis, en wil hier niet weg. Dat iedereen een, maar vrijwilliger moet worden, vind ik ook een vreemde ontwikkeling. Ik vind dat eigenlijk, ja. Mijn man zegt het iedere keer, maar doe maar. Hij staat nu in de kringloopwinkel, moet ik zeggen. En hij is uh, 75. Zo. U heeft toch wel een goed leven. Ja, hoor. Kip, ik heb je. En daarvoor gaan we even naar de wereldwinkel in Ede. Met Anneke, goedemorgen. De vraag was. Je kunt het schilderij winnen als je de naamraad van de duurzame kip... Hoe zou je hem zelf willen noemen? Hoe ik hem zou willen noemen, Harriet. Ja, en je collega. Hoezo jij ja, hem Henny, hè? Jij had Henny gezegd. Henny van Ede, Nicotine zie ik hier. <lacht> er zijn heel, heel veel nicolientjes en dat soort namen die dus op de, de maker. Uh, Gericht zijn, zeg maar. Want? Wat, nie, nie, oh, hij rookt hij niet veel. Hij heet Nico. Allemaal dit soort namen, hoor. Echt bijzondere namen. Zijn er dus toch niet langs gekomen. Dus niet uh, gericht op dat fair trade gebeuren. Wat, wat is er met fair trade? Uh, Chickens Delight uh, stond erbij. Ik weet niet zelf precies wat dat inhoudt. Dat Chickens Delight Het is dus wel een, uh, een faire kip, denk ik. Een kip die niet uh, in een kleine hokje heeft gezeten. Gewoon een schaalel kip eigenlijk. Ja, nou, dat hoopte ik ja. Die verkoopt toch geen kip. Ja, na na maar kippen. Brei had goed nieuws was Erik Bakker. Since the first day we walked the earth it's hard to read the final woman's word where there is love. You don't know how capable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 gaan gonna try, Sabrina Stark. Het is 7 minuten voor tien. We gaan naar Groot-Brittannië, want we gaan met z'n allen... 2,5 miljard televisiekijkers over de hele wereld... volgende week vrijdag kijken naar het sprookjeshuwelijk... tussen Prince William en Kate Middleton in Londen. Dat wil zeggen, we met z'n allen. Nou, de Britten niet, want die lopen er niet brand warm voor. Integendeel, het land lijkt leeg te lopen. Veel mensen gaan een paar dagen weg, pakken het vliegtuig naar de zon. Lia van Beckhoven, jij blijft wel hè, in Londen. Goedemorgen. Natuurlijk, ik maar, blijf. Waarom gaan al die Britten weg? Ik dacht dat ze met z'n allen toch zo ontzettend hun vingers zaten af te likken op voorhand bij dit sprookjeshuwelijk. Nou, kijk, er zullen er genoeg zijn. Ik bedoel, er worden een miljoen mensen langs de route verwacht. Dat is niet niks. Maar um, hotels, vooral de deuren, staan nog steeds leeg. Ik bedoel, stel je zou willen komen, Sven... dan weet je nog van een, voor een plek, um, uh, voor je vlak naast Westminster Abbey... fantastisch uitzicht op de bruiloftstoet. Negen kamers, veel balkonnen voor ruim 100.000 euro. Ah. Nou, kijk, dat hebben veel Britten er juist niet voor over. Nee. En verder valt het me inderdaad op dat in tegenstelling tot 30 jaar geleden... bij dat huwelijk van Charles en Diana... Want worden toch onvermijdelijk mee vergeleken voortdurend. Het enthousiasme inderdaad minder groot is uh, in de stad zelf ook. He, je ziet heel weinig posters van het stel in de etalages bijvoorbeeld. He, je werkt toch? Ja, je, je merkt gewoon weinig van het, het Britse equivalent van het oranje gevoel, zal ik maar zeggen. Ja, maar hoe kan, komt dat? Want die kate is ja. het land ingestuurd. Die moet handjes schudden, die moet leren rechtop te lopen en, uh, en met twee woorden En dat doet ze heel goed, hij is maatloos populair. Waar komt dit dan, deze scepticis vandaan? Nou, de Britten zijn cynische geworden. Ik bedoel, ze geloven niet meer in sprookjeshuwelijken. Zeker niet nadat het van Charles en Diana zo spectaculair op de klippen liep. En verder zijn de royals zelf, de majesteit natuurlijk altijd uitgezonderd... niet langer uh, onbesproken. Uh, er is kritiek op de, de superdure levens die sommigen leiden. Foute vrienden, schandalen, de echtscheidingen van meneer. Ik bedoel, het heeft de er niet populairder opgemaakt. Dat merk je ook in de pers trouwens. Uh, de wordt met de royals. Uh, gespot op een manier die tien jaar geleden echt ondenkbaar zou zijn. Um, dat wil niet zeggen dat iedereen weggaat, op vakantie gaat. Je hebt wel gelijk, een geschatte miljoen Britten zal dan juist uh, vrijnemen. Want vanwege Pasen en 1 mei en het huwelijk... hoef je maar drie dagen vrij te nemen om elf dagen op vakantie te kunnen. Ja. Dus er er heel veel zullen dat doen. Ja. Maar toch, de sfeer is, laten we zeggen licht geanimeerd, liever dan wild enthousiast. Juist, dus half Liverpool gaat straks met rode, dikke buiken... en blikken bier op het strand van Tenerife liggen... in plaats van voor de televisie zitten. Nou, ja, en dan nog kun je het niet vermijden natuurlijk. Zoals je zei, de schatting is dat 2, 2,5 miljard mensen ernaar zullen kijken. Dus of je nou in Afrika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland... of de Verenigde Staten ligt of zit, uh, je zal er niet aan ontkomen. Je zult dat huwelijk zien. Ja, Goed, um, de vraag is wat dit allemaal betekent dan voor de verdere populariteit van het Koningshuis. Want over het algemeen in dat soort kringen wordt zo'n huwelijk toch aangegrepen ook als een enorme promotiecampagne. Precies. En daarom ook dat Londen helemaal is schoongeveegd. Ik bedoel, de stad ziet er schitterend uit. Uh, het is heel, helemaal uh, hè, op maat gemaakt voor dat huwelijk. Uh, er zijn vreselijk veel stukken in de binnenstad... vooral vlak voor uh, Westminster Abbey en voor het Paleis, Buckingham Palace... die in de stallage staan. Omdat daar juist al die cameraploegen zullen staan. En dat is het ook met dit huwelijk. Dit is echt een verhaal op maat gemaakt voor televisie. En daar, denk ik, zul je de Britten ook voor aan ook aantreffen op de 29 e voor de buis. Het heeft geen effect voor het voorbestaan voor de monarchie, dit huwelijk. Het zal inderdaad Londen aantrekkelijker moeten maken voor toeristen. Zeker met het oog op het 60-jarig jubileum van de Britse majesteit volgend jaar, de Olympische Spelen en zo. Het is een beetje een aankeiler om Londen te presenteren. Juist. Um, maar, uh, kijk, zolang de Britse majesteit um, overeind blijft, op de troon blijft, heeft dit huwelijk nogmaals geen effect op het voorbestaan, of anderszins, van de Britse monarchie. Nee, en die werken is... Met geen bezem dat paleis uit te krijgen. Dankjewel, Lia van Bekhoven. En wat was het? Negen kamers voor een ton, hè? Uh, ja, en vier balkonnen. Mocht u vermogend zijn, meld u bij. Lia van Bekhoven in Londen, dankjewel, Lia. Straks, dames en heren, Roermond, wil een parlementaire enquête naar de A73 tunnels. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Naar de reclame en het nieuws van 10 uur. Tot zo, blijf bij ons. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?